Politiebond ACP wil dat het supersnelrecht wordt afgeschaft. Dat recht leidt tot lagere straffen dan minister Opstel te graag ziet... voor geweld tegen bijvoorbeeld politie- en hulpverleners. Dat zijn de vakbonden in het tv-programma 1Vandaag. Het OM is verbaasd over de lage straffen... maar wil niet dat het supersnelrecht wordt afgeschaft. De Baskische afscheidingspartij Batasuna heeft zichzelf opgeheven. De partij werd in 2003 verboden omdat er banden waren met de ETA...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 In Guttekoven vlakbij Sittard, zijn door een grote brand... tientallen varkens omgekomen. De brand woerde in twee loodsen. De meeste varkens konden naar een derde loods worden verplaatst. Maar volgens de brandweer hebben enkele tientallen dieren het niet gered. John van het Schip is ontslagen als trainer van Chivas uit Guadalajara. De Mexicaanse voetbalclub had een maand geleden... ook al afscheid genomen van adviseur Johan Cruijff... die van het schip had aanbevolen als coach. Van het schip trad afgelopen zomer in dienst en won zeven van de 19 wedstrijden. Het weer bewolkt en af en toe regen. Ook overdag is er kans op regen en het wordt zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. Twee maanden geleden, tijdens een verblijf in New York... woonde ik een opname van de Daily Show van de beroemde comedian John Stewart bij. Maar voordat de grote ster zelf ten toneel verscheen... werd het publiek opgewarmd door een nog onbekende grappenmaker. Ik schatte de man op een jaar of veertig. En het lukte hem om binnen mum van tijd... met geestige en slimme improvisaties de zaal in opperbeste stemming te krijgen. En na afloop van de opnames stond die opwarm comedian buiten, in de kou... Hij deelde flyers uit voor zijn eigen show en ik raakte met hem aan de praat en vroeg hem hoe het kon dat iemand van zijn leeftijd nog steeds op dit platform eh, moest acteren. En toen kwam de aap uit de mouw. Hij bleek pas een jaar bezig. Tot voor kort was hij bankier op Wall Street. Hij verloor zijn baan en vond de tijd om het roer maar eens drastisch om te gooien. Ik wilde hem nog wat vragen, maar hij brak ons gesprek af, want er moesten kaarten worden verkocht voor zijn show. Maar het merendeel van het publiek had geen tijd voor die 40-jarige debutant. Ze moesten op de foto. Met een kartonnen beeldnis van John Stewart. Goedenacht en welkom bij Casa Luna. Op dit moment zijn er meer dan een half miljoen mensen in ons land werkloos. En het ziet er niet naar uit dat het aantal snel gaat dalen. Een van de opties om uit de penari te komen is een heel ander beroep te kiezen. Maar het gaat niet vanzelf. Bij- en omscholing zijn hier de toverwoorden. En vannacht te gast in het Huis van de Maan... een vrouw die de grote motor is van bij- en omscholend Nederland. Ze is thans belangenhartiger van alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus uh, in ons land... en zet zich met veel energie in om de mensen die zich reeds op de arbeidsmarkt begeven... zo en nu en dan weer in de schoolbanken te krijgen. Ria van het Klooster, goedenacht. Goedenavond. Wij goedenacht hebben... is het inderdaad. Ja, goedenavond nog ook <laughs> hoor. Um, we hebben afgesproken elkaar te tutoyeren. Wat um, is het laatste dat jij geleerd hebt? Ja, ik ben zelfs nog uh, een maand geleden heb ik een opleiding uh, afgerond. Vertel. Uh, Engels. Ik heb mijn Engels weer eens even opgehaald. Ja, Was dat niet goed? Was het rusty? Uh, ja, dat kan toch echt beter. Dus ik heb weer eens even de grammatica vooral ook weer even opgehaald. En uh, even de woordenschat bij, uh, bijgewerkt. Dus wat, dat is wat ik zelf heb gedaan. En, en, en ging dat in een cursus op een opleidingsinstituut? Hoe, hoe ja, zat dat? Ja, het ging bij een opleidingsinstituut. Dat was ook echt, uh, waar ik ook echt een pleidooi uh, voor altijd hou, uh, maatwerk. Mm -hmm. Dus ik heb zelf aangegeven van wat ik wilde leren... En dat heb ik één op één uh, gedaan. Een heel strenge juf uh, had ik ook. Uh, vond ik ook erg prettig, overigens. Ja? Uh, die, mij, uh, uh, die mij ook elke keer huiswerk meegaf. En uh, zo heb ik in ieder geval uh, weer de basiskennis uh, gewoon weer even op orde gebracht. En dus ik wist weer van bijhouden. Maar dat is aan mezelf. Maar je hebt een, een, een druk bestaan. Dus hoe, hoe, vaak, hoe vaak had je dan les? Of was dat een... Eens in de 14 dagen twee uur. Ik heb acht lessen of zo gedaan. Ja, ja. ja. ja. ja. Maar je was, goed je was tevreden over de juf? Ja, ik was vooral tevreden over de juf. Volgens mij is dat ook een van de belangrijkste dingen in de opleiden. Dat je gepassioneerde trainer, een gepassioneerde docent ook, uh, ook hebt. En uh, ik, heb, ik had ook gekozen voor uh, een stukje e-learning eerst. En daarna gewoon face-to-face gewoon -face onderwijs. E-learning, dat is, dat, is, uh, dat is Engels, hè? Ja, <laughs> ja dat is Engels, ja. Ook dat is een Engels ja. woord voor achter je ja. computer zitten en ja, dan studeren. Ja. ja. En, um, uh, de organisatie waar je nu voor werkt, uh, krijg jij dan, heb jij recht op zo'n ja. opleiding of heb je dat Ja, ja. ja, ja. Wij hebben in, ons, uh, in onze eigen arbeidsvoorwaarden hebben wij geregeld dat, uh, dat uh, de medewerkers van ons kantoor recht hebben op, volgens mij, 1000 euro per jaar aan scholingsbudget. Je ja, zou ja. sparen. Het zou wel zijn als jullie dat niet, uh, ja. niet zouden ja. hebben. Je moet ja, gewoon een ja, voorbeeld geven. Wel, ja. En wat voor leerling ben je dan bij zo'n Engelse les? hoe ik zelf als ja. leerling uh, ben. Nou toevallig zag ik. Ik uh, uh, moest nog een evaluatie ook, uh, ook doen. Uh, en, uh, nou, ik ben wel iemand die. Uh, gewoon heel goed wil weten wat ik wil leren. Zelf ja. geef ik dat natuurlijk aan. Ik denk dat ik wel een ijverige leerling ook ben. Ik wil het ook echt, uh, echt weer even ophalen. Dus ik steek toch ook wel tijd, uh, tijd in. Dat is ook het belangrijkste volgens mij. Als je het hebt over leren, dan is het vooral: het moet uit jezelf uh, ja. komen. Als iemand als, als Jozef Kessels, een van de hoogleraren, onderwijs, zich altijd opleiden, dat, dat kun je mensen niet op... Uh, je kunt wel mensen aan opleiding toesturen. Uh -huh. Maar of ze echt leren, ja, dat moet we uit mensen zelf uh, gaan, gaan komen. Hè. Dat is de enige. Je kunt niet slim worden tegen je zin in. vind ik ook nee. een heel mooie zin van hem. Ja, ja. Uh, maar dat moet uit mensen zelf ook, uh, ook komen. En dat is denk ik ook wel heel erg uh, belangrijk. Maar we, we kunnen jou wel plaatsen in, in de categorie leergierig dus. Ik ben uh, erg leergierig, ja. denk ik, ja. Ja. ja. Um... Had je vroeger ook een, een uh, dat je nu een leuke juf had. Was er vroeger op school één leraar of lerares die jou heeft ja. aangeraakt of betoverd? Ja. Ja? ja, ja, ja. Wie was dat? Uh, dat was meneer Streumer. Meneer Streumer. Meneer Strömer. En Dat was meneer Geerling heette die volgens mij. Uh, meneer Streumer was de wiskundendocent. Op de? Uh, op de school? middelbare school. Ja. En dat en wat was wat een, maakte meneer Streumer zo'n... Uh, dat je hem nog onthouden. Nou, dat was een man die echt begeisterd was, ook door hè, wiskunde. En wat ik heel knap van hem vond. Eh, ik, was, ik was op zich een, een goede leerling. Ik was ook wel best aardig in, in, in wiskunde. Maar hij kon mensen echt enthousiasmeren voor het vak. En regeving ook voor geschiedenis. Dat zijn mensen, geschiedenis is natuurlijk ook een leuk vak daar, ja. eh, daarvoor. Die mensen echt enthousiast kunnen brengen voor het vak. wat ik bij wiskunde ook heel goed. Hij ging maar door mensen het echt snapten. En volgens mij is dat ook gewoon heel erg, uh, heel erg belangrijk. Yeah. Die bekaaiste dat vind ik volgens mij wel een van de belangrijkste dingen. Maar kan je, op je dat wat op... specifieker maken, bijvoorbeeld bij, bij meneer Geerling van Geschiedenis? De discussies. Die ja, voerde politieke discussies die ja. hij voerde met zijn leerlingen. Uh, en gewoon aan de hand van actualiteiten. Hij deed dat toen aan de hand van, uh, van actualiteiten. Het was in de jaren zeventig. Dus er mm -hmm. gebeurde veel. Hè. Toen, had je echt nog, toen nog uh, wel. En nog steeds gebeurde <laughs> er veel meer. Want toen had je echt die strijd ook tussen, tussen uh, Van Acht en Ja. En uh, nou ja, die discussies ging hij ook aan met zijn leerlingen. Dus dat was gewoon ontzettend. Leuk. En ik denk uh, hè, dat dat gewoon wel een van de belangrijkste dingen is uh, ook in het als je mensen gewoon begeistert. Ja. En, uh, Heb je nog contact met een van die leraren van school? Nee, ik denk ja? dat meneer Streum was toen al oud. Ik denk dat hij nu uh, heel erg oud zou zijn. Luisteren? Ja, die zou misschien kunnen luisteren. Zou misschien kunnen ja, ja, meneer leerlingen de slaap niet uh, goed uh, vatten ja. en luistert hij altijd. Ja. Hij is een Ria van het Klooster is 52 jaar oud. Ze studeerde pedagogiek aan de Universiteit van Utrecht... waar ze later ging werken bij de vakgroep Onderwijskunde. Ze was onder meer directeur van de secretaresseopleiding Schroevers en is momenteel directeur van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Deze NRTO, zoals dat de afkorting heet... is de overkoepelende organisatie voor alle private trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. En mocht u nou meer van ons programma willen weten... als u wil uw e-learnen, dan kunt u zich wenden tot het... Uh, tot de computer. En daarmee bedoel ik... Uh, en dan kunt u uh, intypen www.radio1.nl. Uh, en dan kunt u de voorbije uitzendingen terugluisteren. Zien wat ons nog allemaal te wachten staat. En mocht u nou behoefte hebben om op dit middernachtelijk uur... Um, interactief in de weer te gaan... dan kunt u zich met ons bemoeien via Facebook en Twitter... of een mail sturen naar kazaluna.ncrv.nl. Dus even kijken, directeur van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Wat heb je vandaag gedaan, Ria? Van ik het had Koensteren. vandaag nog een dag vrij. Dat mag. Dus ik je ik kijkt heb, me een beetje uh, schuldig aan, maar het mag. Uh, dus ik heb uh, vandaag in huis... Heb ik, hebben wij? Uh, mijn dochter is net uit huis... Ja. Uh, dat betekent dat de ruimtes in huis weer opnieuw ingericht kunnen worden. Dus daar hebben we ons mee bezig gehouden. Ikea-kastjes en uh, uh, al nieuwe spullen gekocht. En, uh, dus daar hebben we ons vandaag mee bezig gehouden. Dus dat was een, gezellig. een belangenbehartiger heeft ook wel eens een dag vrij. En wat ga je morgen doen? Morgen ben ik ook nog een dag uh, vrij. En laat dan ik het anders, is mijn ik het zoon stellen. jarig. Als er, als er in dit jaar nog een dag komt dat je aan het werk gaat. Maar hoe ziet zo'n <laughs> zo dag eruit? Er ja. komen genoeg dagen. Maandag ga ik uh, weer beginnen. Nou, Wat ik heel veel doe is... Uh, mijn hoofdbaan is belangbehartiging. Dus dat betekent dat ik uh, veel uh, bij ministerie zit. En zorg. Mijn leden zijn natuurlijk ondernemers. Hè? Dat zijn ondernemers die zich bezighouden met trainen en, en opleiden. Dat zijn trainingsbureaus. Maar dat zijn ook... Uh, leden die mbo-opleidingen aanbieden en HBO-opleidingen aanbieden. Uh, dus die hebben met wetgeving uh, te maken. En ondernemers uh, willen altijd zoveel mogelijk ruimte ook uh, mm -hmm. uh, creëren. Uh, dus dat betekent dat ik uh, veel dagen zit ik in het Haagse. En dan lobby jij. Ja, ik lobby. Ja. Hoe, maar wat is dat nou, lobbyen? Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, lobbyen vind ik vooral toch heel erg goed. Uh, kijken, wat speelt u nu allemaal? Nee, maar echt even ja, concreet route, proberen je te ja. vragen. Want, ja. uh, het dat is het gaan mensen, is ja, ja, maar hoe gaat dat? Je, je, ja. je loopt een beetje door het Tweede Kamergebouw... en je valt ja. een kamertje binnen? Of? Nee hoor, dan je He? maakt meestal voor een afspraak. Dat wel. Eigenlijk altijd wel. Ja. Uh, dus je maakt een afspraak en uh, uh, nou, je probeert duidelijk te maken... wat voor jou belangrijk uh, uh, is. Uh, en nou, dan probeer je te kijken hoe de Tweede Kamer daarin uh, in zit. Dus de individuele mm -hmm. leden daarin uh, zitten. Die weet natuurlijk... Een Politieke programma's ook. Dus je weet ook waar degene zit die zich echt hard maken voor leven lang leren. Um, uh, en, en zo probeer met hen te kijken: van goh, er komt een wetgeving aan waar we wel of niet blij van, uh, uh, ja, ja. Uh, van worden. En uh, dan probeer met, uh, met hen uh, te bekijken ook van hoe zij erin zitten en wat, wat mijn punten gewoon zijn. Want die sector waar jij voor lobbyt. Ja. Um... Nou, We zijn er natuurlijk een beetje ingedoken in jouw bestaan. Dat ja. is een enorme business. Meer ja. dan 3 miljard euro ja. per jaar ja. gaat er in ons ja. land om... in ja. uh, trainings- en opleidingsbureaus. Ja. Ben jij dan de enige lobbyist voor die groep? Nee, ik ben niet uh, de enige. Ik ben voor, voor deze branche ben ik wel uh, de, de belangrijkste lobbyist. Ja, ja. Ja. Ja. ja, dat is een hele economie ja. op zich. Ja. We gaan toch even um, proberen vanuit alle... Uh, Amtelijkheden en orga ja. organisatietaals even naar een concreet voorbeeld te gaan. Kan je nou eens een, een, een, een voorbeeld geven van iets wat jij, nou ja, waar, waar zegt, daarvoor, daarvoor bestaan wij? Eh? Iemand die door omscholing vanuit die werkloosheid op een ander pad en weer aan het werk is geraakt, wat voor voorbeelden moeten we dan denken? Het hoeft niet natuurlijk vanuit werklozen. Eigenlijk ben al te laat. Nou, maar laten we dat voorbeeld ja. wel eens, wel, eens ja. wel nemen. Want er zijn nu meer werklozen ja. dan, in, in, nou, dan in de laatste tien jaar. Dus dat is wel natuurlijk ja. Een, ja. een probleem. Ja. ja, nou even uit mijn eigen uh, praktijk. Hè. Zoals, mm -hmm. je, zoals je net ook aangaf. Ik ben uh, directeur van de Schroefers geweest. Uh, er zijn um, uh, veel mensen die op een gegeven moment... Uh, bijvoorbeeld in winkels ontslagen werden. Werden ze te duur. Ja. Uh, en die kwamen dan. Uh, die zagen, sommigen zagen het aankomen. Die wisten gewoon van nou, als je tegen de 30 aan, dan wordt het duur. Uh, Anderen waren al um, werkloos en die scholden dan om tot 70 Want je moet heel goed kijken ook van... Uh, uh, dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste... Wat, uh, wat wil iemand? En waar is... iemand heeft er ook gekozen soms voor... en uh, soms ook helemaal niet zo bewust ergens voor gekozen... maar in de winkel is gewoon dienstverlening belangrijk. Ja. Nou, zicht heel werken is ook dienstverlening. Ja. Dus daar zit toch ook wel iets van... En, eh, overeenstemming, eh, overeenkomsten in. Ja. Nou, die gingen dan bij ons op de maandag kwamen die vaak. Want waren die winkels vaak, eh, vaak dicht? Of al zo werkloos. En eh, waar gingen ze ook één dag in de week eh, naar school? Om te proberen zo snel mogelijk daarnaast gewoon werk te, te vinden. Nou, bij schroeven ze hadden ook nog baangaranties, Dus dat konden ze op die manier, eh, konden ze daarvoor om, eh, omscholen. Ja, maar en zit, dat... daar, zit daar niet ook af en toe iets... Kijk, ik kan me voorstellen, als je het ene graag wil, stel je werkt in een kledingwinkel... Je ja. En dat is je lust in je leven. die ja. wordt daar te oud voor, de, of te duur moet ik zeggen. Ja. En dan moet je wat anders doen. Maar misschien denk je nou goed, um, misschien wil, wil diegene wel helemaal niet zeker te resten ja. worden. Nee, misschien dan ze moet ze ook mogelijk. niet komen. Nou ja, maar ik kan me voorstellen dat je als mensen hun eerste keus afvalt, ja. Ja. Dat ze met motivatieproblemen ja, uh, komen. Wat het allerbelangrijkste is, want anders moet je eigenlijk, vind ik, ook niet aan een opleiding beginnen. Mm -hmm. uh, is dat mensen gemotiveerd zijn. Als iemand niet gemotiveerd is voor een opleiding, moet hij er ook niet mee beginnen. Want dan is het gewoon opgelegd. Hè? En leren doe je niet tegen je zin in. Hè? Zo simpel is het uh, gewoon. Dan moet iemand gewoon niet komen. Dan moet je eigenlijk van tevoren, en dat zouden we nog veel meer moeten doen. Dat mm -hmm. Ik hou ook, ook altijd een groot pleidooi voor. Wat kan ik en wat wil ik? Waar word ik nou gewoon enthousiast van? En dat kan ook zijn dat je in je privé-tijd ergens enthousiast voor, mm -hmm. uh, voor wordt. Nou, als je dat onder leiding van een, een goede coach, uh, een goede werkbegeleider uh, ja. uh, doet... dan kom je er altijd voor achter dat mensen ergens enthousiast voor worden. Ja, is dat als jouw ervaring? Ja, ja zijn, ik geloof er echt heilig in dat in iedereen talenten zitten. En dat mensen maar, graag maar, de dingen doen die ze leuk vinden. Ja, nou ja, ik, ik, ik, ik, geloof, ik geloof jou als je dat zegt. Want tegenover mij zit een zeer energiek en stralend figuur. Maar er zijn ook mensen, ik, ik noem maar eens even een voorbeeld... die dertig jaar bij de post hebben gewerkt. Ja. Er worden geen brieven meer gestuurd. Nee. Die hebben een soort eigen nou ja, habitat uh, ja. gecreëerd... waar ze zich fijn voelen. Dan zijn ja. ze... Misschien in de vijftig. Het wordt steeds lastiger om wat nieuws te mm -hmm. doen. Er zijn ook niet overal meer gewenst. Um, hoe, haal, hoe haal je daar nog een enthousiasme ja. uit als ze ja. tegen hun zin weg moeten en ja. iets anders moeten doen? Ja, klopt. Dan moet je eerst. Ik heb zelf ook in de outplacementwereld gezeten. Dan mm -hmm. moet je eerst eigenlijk die fase door. Het is gewoon een feit. Je moet daar weg. Dus daar kun je lang en breed over gaan discussiëren. Maar je moet daar weg. Post is overigens een leuk voorbeeld. Uh, want wat doe je bij post? Dan breng je uh, pakketjes, brieven van A naar B. Mm -hmm. hè? Je brengt uh, wat bij mensen. Wat de post bijvoorbeeld gedaan heeft, die is met de transportsector in gesprek gegaan. Nou. Wat doe je daar ook? Pakketjes brengen van A naar B. Dus die hebben daar een dag, vanuit transport was op dat moment een, een grote tekort. En die hebben daar een dag, volgens mij, op het circuit in, in Assen gehouden. En die hebben mensen verteld: nou, hoe is nou die transportwereld? Uh, uh, ook is ook vaak onbekendheid, hè, wat, je dan, uh, wat je dan ziet. Ja. Dus die hebben mensen geënthousiasmeerd en, uh, daarvoor. Dus het is eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld uh, van hoe mensen ook van de, in de ene functie naar de andere functie terecht uh, uh, uh, kunnen komen. Ja, nou, en, maar jouw ervaring is dus echt, wat er ook aan de hand is, altijd zit er wel ergens een, een kiem van nieuw enthousiasme wat aan te boren. Ja. Valt. Ja, ik geloof daar echt in. Dat is, ja. geen, dat is geen optimisme, dat is je, nee, dat is je ervaring. Nee. Ja, dat is gewoon wel okay. mijn ervaring. Je moet het weten te raken. Mm -hmm. En dat, dat betekent soms dat je voor, voor je echt een opleidingstraject ingaat, dat je misschien eerst eens een paar coachingsgesprekken met iemand moet, uh, moet hebben. Om erachter te komen. Eh? Ik vertel net ook, ik heb een tijd in die Outplacement wereld ook gezeten. Dan was dat ook gesprekken voeren met mensen om te achterhalen. Ja, maar wat wil je nou eigenlijk? Mm. Wat kan je nou goed? He, waar, word je nou enthousiast? Ja. waar word je nou enthousiast van? En daarop door, uh, doorgaan. Maar er ja. zijn toch ook mensen die een leven lang er niet achter komen wat ze nou precies willen? Ja, die zijn er ook. Maar er zijn zoveel mensen of dat die dat wel... is dat verwend? Ja, je noemt het zo. Ik, zou, ik weet niet of je het zo moet noemen. Je hebt altijd mensen natuurlijk die wat minder enthousiast en wat minder uh, positief misschien in het leven ook, mm -hmm. en, en ook staan. Ja. Ik geloof er toch echt in dat je altijd bij iemand iets kunt aan, uh, uh, aanboren. Oké. Okay. Um, zoals gezegd, er gaat meer dan 3 miljard euro per jaar om in um, de bedrijfstak ja. die jij vertegenwoordigt, waar je voor lobbyt, waar je de behangen, belangen uh, van behartigt. Um, het zijn grotendeels particuliere bedrijven. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, het is een, het is een economie op zich, met ja. allemaal banen weer. Ja. Um, dus die sector heeft ook een, een, een eigen belang om. Nou ja, om, om, om groot en stevig te blijven. Ja. Um, terwijl er natuurlijk ook veel gelden van de overheid naartoe gaan. He, vanuit UWV en cursussen. Dus er, er, er is ook wel kritiek op jouw sector. Of, de, of, nou, of laten we zeggen kritiek. Er zijn wel um, uh, nou ja, geluiden dat ze zeggen... Ja, heeft het nou allemaal wel zo ontzettend veel zin? Um, bijvoorbeeld het argument langdurige cursussen... kunnen werklozen juist van de arbeidsmarkt afhouden... Mm -hmm. Is dat zo uh -huh. of is dat onzin? Nou, ik vind dat je altijd moet, uh, moet kijken. En daar is gelukkig ook steeds meer aandacht uh, voor. Wat levert nou een opleiding op? Ik kan in het begin al zijn. Je moet gewoon niet beginnen aan een opleiding. Als je niet weet uh -huh. waarvoor je die opleiding gaat uh, uh, doen. Uh -huh. Dus je moet gewoon tevoren goed kijken. Is opleiden eigenlijk wel het middel? Als soms zijn er hele andere dingen eigenlijk waardoor iemand eh, tot, ja. uh, tot een nieuwe baan uh, moet, moet ko kunnen komen. Um, dus ik denk dat we daar wel op dit moment in een tijdperk zitten dat mensen heel kritisch ook kijken. En dat is eigenlijk ook wel weer goed. Uh, van ja, waarom zou ik eigenlijk een opleiding uh, volgen? Wat kan ik daarnaar dan? Hè? Wat is dan mm -hmm. eigenlijk? Oké, okay, maar laten heb... we ervan uitgaan dat dat. Als het op een soort zinnige en goede manier gedaan wordt, dat dat voor elkaar is, dat mensen dat doen. Maar als je bijvoorbeeld naar de UWV kijkt, zij worden weer beoordeeld of hun de cursussen die zij aanbieden, of die worden afgemaakt, of die cursisten daar goed uitkomen. Mm -hmm, mm -hmm. Je zou kunnen zeggen, zij hebben er gek genoeg een belang bij om mensen die cursussen te laten afmaken, ook als zich een baan aandient in de tussentijd. Of is dat onzin? Nee, dat vind ik echt nee? onzin. Ja, ik denk dat dat, het in mijn ervaring het is niet dat het zo werkt. Nee, nee, nee, nee. Ik denk dat eh, sowieso mensen gaan niet een opleiding afmaken... als ze er gewoon geen zin in hebben. Ik bedoel, de opleiden is ook iets... Je gaat want, naartoe. De, want die organisaties kunnen, als je eenmaal aan zo'n opleiding meedoet... niet de cursus verplichten om het, om het af te maken. En welke organisatie bedoel je dan? Nou, bijvoorbeeld een UWV die zegt... Eh, als je aan die cursus meedoet... Nou, we ook ik dat vind het wel als, als iemand... en eh, daarom vind ik het zo belangrijk... En dat vinden eigenlijk al onze leden ook... dat mensen een opleiding afmaken. Maar mm -hmm. vooral goed weten aan het begin... waarom waar, wil waar ik dit eigenlijk staan. leren? Ja. Wat, wat, wat? En dat is wel een trend echt van de laatste jaren. We denken veel minder in programma's. Ja. Maar veel meer in... wat kan ik nu na een opleiding? Waarom doe ik dit uitkomen. eigenlijk? Wat wil ja. ik dat eruit uh, komt inderdaad? Ja. Um, ja, want ik zie hier... in het NRC Handelsblad van vandaag... staat ook een artikel dat ik het eens even erbij vinden? Um, dat gaat over de, de MBO's. Hè, die, ja. um, dat er eigenlijk er wordt gesproken van pretopleidingen. Mm het -hmm. dat, dat gaat dan over opleidingen waar je aan kan beginnen, maar waar je eigenlijk bijvoorbeeld al weet, daar, daar valt weinig mm -hmm. werk uit te halen. Uh, en andere opleiding, technische opleiding, uh, ambachtswerk, specialist, specialistenwerk, ja. ja. dat daar nu wordt gestuurd, ga er maar zo'n opleiding doen, want dan ja. kom je ook de arbeidsmarkt op. Ja. Ja. Zijn jullie ook daar actief in? In dat als mensen radeloos naar jullie toekomen, om ze een zet je de goede kant op te sturen? Ja, nou, ik vind dat uh, aarde verantwoordelijkheid van. Uh, wij leiden vooral volwassenen op. Een mm -hmm. uh, volwassenen die uh, uh, zijn verantwoordelijk, vind ik voor de keuze die ze maken. Nou goed, dit kijk, gaat om jongeren. Dit gaat om jongeren, maar ja. We, ja. we kunnen. Kijk, er zijn 500.000 werkloze volwassenen die al werk ja. hebben gehad, die ja. waarschijnlijk iets anders willen. Die weten niet, ook niet altijd hoe de arbeidsmarkt in elkaar zit, nee. um, ja. we kunnen twijfelen. Ja. Ja. Sturen jullie erin? Of, of nou, de organisaties wij, onder ja. jou? Nee, ik weet niet of we daar een, uh, zo, of je dat zo kunt uh, zeggen. Wij sturen er wel op. Dat, ja. en steeds meer, dat mensen gewoon goed aan het einde weten. Waar, waarvoor heb ik eigenlijk die opleiding? het begin al weten, waarvoor doe ik die opleiding? en wat, wat levert het me op? Volwassenen doen dat in het algemeen, kunnen we toch wel zeggen, wat bewuster. want die doen het naast hun werk. Die gaan niet zomaar aan een opleiding beginnen. In dit geval gaat het om jongeren. En daar kan ik me ook nog wel het nodige bij voorstellen. Hè. Ja. Aan de ene kant zijn er heel veel opleidingen. heel veel jongeren zitten. waarbij je bijvoorbeeld al weet dat daar geen uh, werk voor. Uh, voor is. Dus ik vind dat we daar meer op mogen sturen. Omdat een mbo, zeker die hè, waar een, een, een hbo of een academicus met kunstgeschiedenis naar alle kanten ook vaak op, ja. op kan. Hè, dan zou je vergelijkbare hè, redenering kunnen trekken. Bij mbo geldt toch echt veel meer dat je een vak leert. Mm -hmm. He, het is ook een beroepsopleiding. Dat betekent wel dat je heel goed moet weten... of daar eigenlijk na die opleiding wel werk voor jou, uh, jou is. Nou is het lastig natuurlijk in deze tijd... dat waar nu uh, minder banen voor zijn, straks kan zijn... dat daar ineens weer heel veel werk. Uh, volgens mij van een aantal opleidingen uh, redelijke mate zeggen... dat daar, of het nou een goede of een slechte conjunctuur uh, is... is niet heel veel werk uh, voor. Um, je gaf van het begin van het gesprek aan dat je leergierig bent. En mm -hmm. um, je, weet, je, hebt zelf, je hebt goede herinneringen aan meneer... Hoe heet ze nou? Streumeren, Streumeren en meneer ja. Geerling. Ja, ja. Geerling. Uh, er zijn natuurlijk ook heel veel scholieren die opgelucht zijn... als ze die school hebben verlaten geen, en helemaal niets meer willen weten... van ja. al deze docenten. Ja. Um, die geen goede herinneringen hebben ja. aan school. Die misschien meer geschikt ja. zijn voor de praktijk. Ja, Zo'n groep zit toch niet te wachten dat ze weer de schoolbanken in moeten... om iets nieuws te doen? En als ze al van school zijn... Uh, ja, als ze aan het werk bedoel, zijn ja, en, ja. en het ja. gaat niet goed. Ze moeten ja. bijgeschoold ja. of omgeschoold ja. Ja. worden. Die ja. Ja. Ja. willen ja. toch helemaal de schoolbanken niet meer Ja, in? maar je kunt op heel veel manieren leren. Hè? Mm -hmm. Wat, uh, wat uh, voor die groep... Vaak heel belangrijk is dat de leren gewoon op het werkplek plaatsvindt. Leren en werken geïntegreerd uh, uh, plaatsvindt. Ik heb zelf, uh, toen ik ooit als onderwijskundige ook uh, begon, uh, heb ik veel ook in, uh, in de technieken, in de technische omgevingen uh, gewerkt. Uh, en uh, dan zag je dat mensen vooral leerden gewoon op de werkplek en dat het voor die groep ook de beste manier was om uh, um te leren. En dat betekent gewoon dat je werken en leren moet gaan, gaan integreren. En dat zie je gewoon in heel veel technische uh, uh, beroepen. En sowieso bij volwassenen vind ik sowieso dat het we eigenlijk ons... en dat is ook bijvoorbeeld iets waar ik had het net over... je had het net over blauwe behartiging. waar ik me dan hard voor maak, is dat we met elkaar zeggen... Van, nou, dit is waar we... Hè, waar, wat mensen moeten kunnen aan het eind... als ze bijvoorbeeld nog een mbo-opleiding gaan doen... maar laten we weg daar naartoe gewoon nou vrij zijn. Dus laten we nou met die student, met die leerling kijken. Dat bedoel ik ook met maatwerk. Van nou, hoe komt hij daar nou het beste heen? ene is wat meer theoretisch ingesteld, anders wat meer praktisch ingesteld. En die ruimte moet de overheid ook, eh, ook bieden. Maar als je nu ziet, dat er allerlei wetgevingen. Uh, steeds meer komt, steeds meer regelgeving. En uh, nou, daar worden, in ieder geval mijn leden worden daar, en uh, ik zelf uh, ook zeker niet blij van. Ja. Ik denk dat we het veel meer op het gerealiseerde eindniveau moet, uh, moeten houden van wat we wat, kan, wat moet iemand nou kunnen aan het einde van die opleiding? Stel nou dat er en... mensen luisteren... die eh, al gewerkt hebben, maar nu even zonder werk zitten. Ja. Of denken, ik moet wat anders. Of eh, jongeren aan het nadenken zijn. Welke sector moet ik nou in? Doe even één tip, één gouden tip. Welke sector gaat het goed doen in 2013? Ja, de techniek. De tekorten zijn nog steeds techniek en zorg. Dus dat zijn sectoren... Waar, uh, waar nog steeds uh, mensen nodig zijn. Ja. Luister ja. Luisteraar, techniek en zorg. <tie> en ongetwijfeld anderen ook, maar... naar Kite Man. Meegenomen door onze gast, Ria van het Klooster... directeur van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Dat is de overkoepelende organisatie voor alle private trainings- en opleidingsbureaus in ons land. Bureaus in ons land. En wij praten vannacht over um, hoe bij een omscholing een bijdrage kan leveren... om ons land weer wat sneller uit de crisis. Oh, die crisis. Te toekomen. Radio 1, Casa Luna. Nathan Vecht. Waarom heb je Kitman meegenomen, Ria? Nou, ik vind het gewoon erg mooie muziek, ja. uh, wat hij maakt. Uh, tweede is het wel heel leuk. Het is iemand die uh, zelfs een school nooit heeft afgemaakt. Het ja. was gewoon een talent. En hij, hij zag al dat hij dat niet in schoolbanken ging leren, muziek maken... maar dat hij dat uh, vooral zelf moest gaan, uh, uh, gaan doen. En hij is bijvoorbeeld, maar voor een heel slecht aantal mensen... is dat weggelegd, die nooit zijn initieel diploma heeft gehaald. En toch... Goed is terechtgekomen ja. om het even ja. zo uh, te zeggen. Hij maakt zijn eigen werken. Ja. Um, wat ik wil zeggen daarmee. Is al slechts voor een zeer beperkt aantal mensen. Uh, is weggelegd. Um, grootste aantal mensen. Daar ben ik echt ook... Uh, Vind ik vind het ontzettend belangrijk dat mensen hun initiële opleiding... gewoon goed afmaken. Leren, genieten van leren, het leuk vinden om te leren... dat krijg je mee al in je basisonderwijs, in je voortgezette onderwijs. En ik vind het enorm belangrijk dat wij eh, ook de leerlingen gewoon veel meer nog... met maatwerken ook eh, voorzien. Dat begint ook al in het baasonderwijs... en in het voortgezet onderwijs. Als je daar de liefde voor het leren bijbrengt... Ja. dan blijven mensen ook leren. Daarnaast heeft heel veel sociale voordelen... maatschappelijke voordelen ook. Want degene die zonder diploma... zijn er elk jaar nog steeds 38.000... Eh, die mm. zonder diploma van school afkomen... Nou, je kan ze gewoon in statistieken terugvinden. Ze komen vaker in de criminaliteit terecht... vaker in de bijstand ja. eh, terecht. Dus het is echt enorm belangrijk dat we in Nederland gewoon ons blijven realiseren dat de basis voor het leren wordt gelegd gewoon in het paasonderwijs en in het voortgezet onderwijs. Je ja, had het over de liefde um, voor het leren. Ja. Um, had jij die al, los van de twee docenten die je net noemde, heb je dat van thuis uit meegekregen? Was dat een leer, kwam je, kom je uit een leergierig nest? Ik kom uit een leergierig nest, ja. ja. ja? Ik denk dat we dat wel uh, kunnen zeggen. Uh, ik heb overigens ouders die niet meer hebben gedaan dan een basishoorgeschool. Mm -hmm. Dat was ze in die tijd, Dat zijn van jaren, eind jaren uh, twintig. Wat, de, wat deden zij voor beroep? Zij, ik kon, ben op een boerderij opgegroeid. Je ouders waren ja. boer en boerin? Ja, ja, ja, ja. Uh, maar dat is doen. Ja, dat, dat is, is doen. Dat is niet in de boeken. Nee, dat klopt. Maar die waren daarin terechtgekomen. Mm -hmm. omdat zij in het dorp wonen. en mijn vader oudste weer was van een gezin. En iemand nam, en vaak was dat de oudste. Ja. nam de boerderijen over en dat was hij. En, maar mijn vader was wel iemand die gewoon slim was. Een hele gier was. Die las alles wat los en vast zat. Mijn moeder overigens ook. Die las ook alles wat los en vast zat. En wat lazen ze dan? Want wat, wat, Als, wat, wat, wat, wat was er op de boerderij? Nou, op de boerderij heb je vakbladen. Maar nee, nee, nee ik bedoel, welke dieren? Waren oh. het, hebben we het over, over koeien, eh, ja, kavia's, over koeien, beren? Ja, wat was er op over, de boerderij? We hebben het over we koeien. Hebben het over koeien ja. en, um, uh, maar wat? Dus wat Dus laatst la, la, heb, heb je het niet over fictie, maar je hebt het over vak. Oh nee, maar, ze lazen ook heel veel uh, boeken. Alles wat, en ja, oh, ja, ja. alles wat los en vast Ja. Oh ja, alles wat los en vast Ze hadden vakbladen, maar toen uh, mijn broers uh, gingen studeren... Wat kom je broer... uit een groot gezin? Ja, kom uit de grootste gezin? Ja, ja acht kinderen zelfs. Ja, en jij ja. was niet de oudste? Nee, nee ik was dus nummer Dus je hoefde niet de boerderij over te nee, nemen? Nee, nee overigens uh, is de boerderij ook niet meer in de familie, want okay. ik kwam nieuwbouw. En, ja, zo gaat dat. Hè. Ja, zo gaat dat dan. Maar mijn oudste we hebben alleen nog boerderijen in het programma Boer Zoekt Vrouw. Voor nou, de rest bestaan er bijna is geen is ook wel zeer beperkte uh, Dit gaan we niet fact checken, ja, nou, dat nou, schud ik even uit mijn maal. Um, en toen... Um, maar dat was niet een omgeving, uh, denk ik, ja. waar, waar je... Of je, de kans werd je gegund, wat werd je gestimuleerd ja. om ja. ga? Ja, ik denk omdat mijn ouders leren. zelf allebei heel graag uh, uh, uh, juist wel hadden willen leren. Ja, ja. En die kans niet gekregen hebben. En, ze jullie. Uh, Ze hebben het ons allemaal gegund. Ja, ja. en we zijn allemaal ook uh, gewoon hebben een goede schoolcarrière ja. achter de rug. En uh, ze zijn allemaal gestimuleerd. Het was niet verplicht. Maar wel gestimuleerd. Was jij om... de leergierigste vandaag? Nee, ik weet niet of je die leergierig Ik denk dat we allemaal leergierig zijn. Het zit er ja. gewoon in. Het zit, in de, gewoon... zit ja. in de genen. Het zit in de genen. Nu ben jij, hoe noem ik je nu? Bestuurder, manager? Ja, ja bestuurder. Uh, ja. Heb je, heb ja, je daarvoor ja, geleerd? Ik, ja. Valt dat te leren? Ja, ja, nou, ik denk dat dat uh, uh, uh, voor een deel gewoon in je zit. En voor een deel zijn dat wel zaken die, uh, die je leert. Um, ik denk dat je in elk vak dingen, uh, uh, uh, dingen leert. Um... Nee, natuurlijk, maar je hebt te leren uh, in de praktijk. Ja. Hè? Maar, en je hebt de cursussen en ja. de opleidingen die, ja. die jij nu behartigt. Ja. In jouw rol als bestuurder nu, dat, dat kan je toch ja. niet op een opleiding leren? Nee, maar ik heb uh, nee, dit, uh, dit vak misschien niet zo, maar ik kom uit de wereld. Ik ben zelf ook ondernemer geweest, ik ben zelf directeur mm -hmm. geweest van, dus ik weet wat er bij mijn leden ook, uh, ook speelt. Dat is heel belangrijk in dit, uh, in dit weet je, goed weten ja. wat er bij je leden uh, speelt. En, uh, het tweede is dat ik uh, na mijn studieonderwijs uh, kunnen op latere leeftijd zelf ook nog een opleiding uh, heb gedaan, naar mijn MBA-opleiding. Daar mm -hmm. leer je wat, wat theoretische kennis ook. Ja. Om, uh, omheen nog. En verder heb ik veel vaardigheidstrainingen uh, uh, gedaan ook. En ik ben iemand... Ja, ik snap die, dat je uh, dit ja. allemaal zegt, uh, ja als belangenbehartiger ja. van deze sector, maar... Je leert, wat jij nu doet, dat leer je toch in de praktijk voor het grootste ja, deel? Ja, ik denk dat je dit voor een heel groot deel in de praktijk leert. En ik geloof erg in afkijken. In gewoon kijken hoe anderen dat doen. Hmm. En ik geloof dat dat een, een leerstijl is. Uh, die ken ik bij mezelf, maar ik zie het ook bij heel veel andere uh, uh, mensen. Dat je gewoon kijkt van, hoe doen anderen dat? Hoe reageren mensen hierop? Uh, hier en daar leren van. Maar het dagelijkse leren... He, dat noemen we dan in noemen we dat het informeren leren... is een van de belangrijkste leervormen. Mm -hmm. Ja. Um, zijn wij eigenlijk een leergierig land? Zijn wij een goed... hebben wij de, dat, dat, dat kennis willen vergaren, onderwijs... Uh, zit dat in ons DNA, in het Hollands ja. DNA? Ja, ik denk wel dat we een leergierig land zijn. Um, maar misschien zijn we wel een middelmatig leergierig land. Uh, Leg dat eens uit. Uh, nou, we zijn overal, um, um, in alle statistieken komen wij in een middelmaat er, eruit. Uh, als je het hebt over, over, over leren en, leer en uh, leerresultaten. Um, dat betekent dus dat we niet excelleren. Mm -hmm. En dat is ook wat we, denk ik, in Nederland wat meer weer moeten gaan stimuleren. Is dat wat dat dan de zesjescultuur wordt genoemd? Of is dat ja. wat anders? Ja. Ja. ja, zo wordt dat wel, uh, wel genoemd. En ik denk Heb dat je daar we... verklaring voor? Want als je bijvoorbeeld kijkt naar... Um, nou, laat ik het, laat ik het eens bij mezelf houden. Ik heb um, uh, ooit bouwkunde gestudeerd, architectuur. Mm -hmm. Daar ben ik ook niet in terechtgekomen, zoals je mm -hmm. nu hoort. Um, mm -hmm. Maar daar hoeven we niet op in. Maar wat ik me nog goed herinner is dat ik op een gegeven moment een stage had... en met een vermaard Nederlands architect op pad was om zijn tas vast te houden. En hij ging ergens een lezing geven. En dat was ja. zo'n bevlogen... Interessant verhaal dat ik zei, waarom? En ik had het op de universiteit nog nooit meegemaakt. Nee. En Ik zei, waarom kom je dat? Heb ik waarom kom je dat niet op de universiteit? Toen zei ja. Die, ja, daar ligt iedereen te slapen. Ik geef les op de universiteiten ja. in, in Amerika en in Engeland en Italië, ja. maar niet in Nederland. Ja. ja, dat is natuurlijk vreselijk jammer hè? dat dat waar komt dat nou door dat dat zo bij ons is? Gegroeid. Nou, wat wij op de universiteiten doen, hebben heel veel mensen die onderzoek doen. En daar wordt onderwijs niet als hoogste gewaardeerd op de universiteiten, daar wordt onderzoek gewaardeerd. Dus het is ons echt mensen waar het onderzoek naar het onderwijs toe, uh, uh, toe sleept. Nou, laat ik het dan toch wat, dat... wat, breder, wat breder trekken. Want als je het hebt over de positie van de leraar in de samenleving en het respect ja. daarvoor. Blablabla. Ja. Bla, bla. Dat is um, het is niet hoog genoeg aangeschreven. Of het is niet. Nou ja, het zesje. Ja. hoe kan dat? Dus ja. Heb je er een verklaring voor? Ik, ik weet niet of een leraar die zo hoog uh, genoeg aangeschreven uh, is. Want het wordt door ouders, door kinderen, wordt een goede leraar enorm gewaardeerd. Nou ja, maar, pardon, als je alleen al kijkt naar wat ze verdienen, ze moeten natuurlijk veel meer verdienen voor dat beroep. Ja, dat zou ook best eens kunnen. Dat je daar wat dat in is om hoe uh, een, zoeken, een maar... samenleving iemand waardeert ook. Ja, Nee, geld is niet de uiteindelijk de reden nee, maar het is waarom wel... iemand bevlogen. En, ja. en ja, Overschreden okay. veel ook. Maar ik heb het helemaal niet over de bevlogenheid van de leraar. Ik ja. heb het hoe je als, ja, als samenleving... Ja, samenleving tegen de, het beroep aankijkt. Tegen, ja. Ja, het ik leren denk dat het ook echt een ongewaardeerd, uh, in dat, in dat punt, nou, dat ongewaardeerd, dat uh, beroep is. Ja. Behalve door ouders en kinderen die er direct mee te maken hebben. Als ja. ik kijk gewoon ook naar mijn eigen uh, kinderen aan tafel, hebben zij het ook over hun docent. Je hoort altijd dezelfde namen en die worden ook hoog gewaardeerd. Zit je nog wel eens achter in de klas om te kijken wat al die instituten doen? Nee, dat doe je niet. Weet je eigenlijk wel wie je behartigt? Ja, ik, toen ik de directeur van Schoegers was, deed ik dat wel. Ja. Ging ik ook gewoon in de klas uh, uh, uh, zitten. Nu ga ik wel op uh, ledenbezoek uh, ook uiteraard. Ja. Uh, kijk vooral naar de ondernemersbelangen. Dat is vooral ook wat ik, uh, wat ik behartig. Uh, probeer ik bij hen ook te achterhalen waar ze nou tegenaan lopen, uh, dat is nu mijn huidige werk. En nog even over dat huidige werk, want we kwamen voor de muziek eh, niet meer aan toe. Wat heb je eigenlijk eh, concreet bereikt in het gelobby in de Tweede Kamer voor, jou, voor jouw sector? Nou, ik denk dat er. Wat heb uh, voor elkaar gebokst? Nou, wat, er, wat we denk ik voor elkaar hebben gebokst, is dat er weer veel meer waardering is voor de eigen bijdrage van het private onderwijs. En dat is namelijk het maatwerk wat wij bieden. En uh, ik denk dat steeds meer mensen erachter komen dat het maatwerk, dat maatwerk, dat enorm belangrijk is om mensen aan het leren te krijgen. Het tweede, wat wij uh, bereikt hebben, is dat wij. Ook als zoals individuele scholingsbudgetten uh, op de agenda krijgen. Uh, dat is een middel om mensen te stimuleren een opleiding uh, te volgen. Daar houden wij ook een groot pleidooi ook, uh, uh, ook voor. Dat is wat wij, uh, uh, uh, wat wij aan het bereiken zijn. En um, wat kan er beter? Dus niet wat jij voor elkaar moet krijgen, maar als je naar jouw eigen sector krijgen. Kunnen, we iets, kunnen we iets verbeteren daar? In al die opleidingen en, en cursussen die nu worden ja, gegeven. Ja, ik denk dat we uh, met z'n allen nog beter moeten kijken... van wat levert een opleiding op. Mm -hmm. Dat is de ene. Uh, nog niet zo heel lang geleden. Een heel mooi boek geschreven. Waarde van leren. Uh, en dat betekent gewoon dat je dus ook de waarde van leren... gewoon veel beter zichtbaar moet maken in bedrijven ook. Mm -hmm. En dat betekent ook dat een, uh, dat raad van bestuur... Uh, bijvoorbeeld inzichtelijk moet krijgen... waarom zou ik eigenlijk investeren in opleidingen? Waarom zou ik als werkgever dat doen dat werknemers, dat moet, een, mm -hmm. moet ook een eigen verantwoordelijkheid van werken, werknemers. Maar je moet ook inzichtelijk maken, wat levert het nou op? En daar worden nu ook eerst instrumenten voor ontwikkeld. Die zijn er ook, om dat inzichtelijk te maken. Dus dat is één. Verder denk ik dat wij, wat we op dit moment doen... en dat is ook goed, dat we creatiever zijn geworden. Elke crisis heeft ook weer zijn voordelen. Namelijk nou, dat mensen heel creatief worden. Ja. En creatievere aan het worden zijn in opleidingsvormen ook. Dus combinaties van, hè, waar vroeger e-learning apart was... zie je nu combinaties van hè, e gewoon leren met klassikaal leren. Toch nog even terugkomen op het eerste uh, ding. Want je moet dus de mensen die het, uh, gaan, uh, nou ja, het geld moeten geven... om het allemaal gedaan te krijgen, moet je toch motiveren van... jongens, het is belangrijk. Er zitten ook mensen die die cursussen weer moeten volgen. Die misschien ook gemotiveerd. Het lijkt me ook wel veel in die sector... Sleur en trekwerk uh, om het voor elkaar te krijgen. Um, jij zit hier zeer energiek tegenover mij, midden in de nacht. Um, heb je ook niet af en toe dat je denkt: ik wil ook eens een heel iets anders gaan doen? Waar... Ja, waar iedereen... nee, ik vind het werk wat ik doe echt enorm leuk. En ik vind het echt enorm belangrijk dat, de, uh, dat volwassenen gewoon veel meer bewust worden. Dat ze moeten blijven en leren. En dan we daar goede leervormen voor. Uh, uh, nee, maar voor dat jij het leuk vindt, dat geloof ik van harte. Dat, ja. valt, dat valt absoluut niet te ontkennen uh, tijdens dit gesprek. Maar um, uh, we hebben het ook over carrières, die wendingen nemen. Mm. En misschien een, mm. zit dat er bij jou in, dat je opeens wat anders gaat doen? Ik ga ongetwijfeld weer een keer wat anders doen. Ik heb in mijn leven ook al heel veel verschillende dingen. Wat uh, zou dat dan uh, kunnen zijn? Ja, nou, ik zit wel te kijken naar de politiek. Of ik daar, hè, als, je en echt als, je dan over, als je het over het onderwijs hebt, kom je dan automatisch bij D66 uit? Nou, er is een, een kans dat je dan bij D66 uit het. Uit, uit. het is nu al heel diplomatiek. Daar. Dat zou nog wel eens wat kunnen worden in de politiek. Ik ga uh, één ding uh, uh, even me tot de luisteraar richten. Want wij gaan na het nieuws van één uur uh, komen wij terug. Zometeen is het hoorspel. Um, en dan willen wij met u in gesprek luisteren. Heeft u wel eens een drastische carrière switch gemaakt? Bewust? Of is het u overkomen? Of bent u noodgedwongen op iets anders uitgekomen? Of misschien uit vrije wil? Um, heeft u in uw leven meerdere beroepen gehad die eigenlijk heel weinig met elkaar te maken hebben? Daar zouden we graag. Um, die verhalen willen we graag horen. En u kunt nu al bellen met 0800 1121. Dat is een gratis nummer. Um, dus wat let u. Mailen mag ook: KSALUNA.NCV.NL Ria uh, van het Klooster. Wat, tot slot, wat zou jij nog heel graag willen leren... waar je nu nog helemaal niets vanaf weet? Wat zou ik zelf nog willen leren waar ik helemaal niets vanaf eh, af Wel, weet? Welke cursus kunnen wij jou aanbieden? Welke dan? cursus uh, zou je me kunnen aan, uh, aanbieden? Poeh, dat is nog best een lastige. Uh, wat ik nog zou... Uh, je bent uh, nooit uitgeleerd, toch? Nee, nou, nee. Ehm... Nou. <laughs> um, nou, moet ik echt even over nadenken ja, wat, ik, uh, wat ik dan zou uh, willen leren? Nou, misschien nog wel met schrijven. Ik vind toch ook wel dingen op papier zetten heel erg, uh, heel erg leuk. En uh, ik vind, uh, ik ben er zelf helemaal niet slecht in, maar ik vind het wel heel erg uh, uh, leuk. Ik huur zelf ook als tekstschrijvers in hoe ze dat gewoon heel goed, heel compact kunnen neerzetten. Daar zou ik mezelf ook wel eens nog wat verder in willen verbeteren. Ja. En dan gaat het meer om de techniek... of is er dan ook nog de ambitie om een heuze roman te schrijven? Nee, geen roman. Nee. Nee. Maar <laughs> we houden we het houden bij de feiten. Bij de feiten ja. Ria van het Klooster, dank voor je komst. Uh, wij hebben wat geleerd vannacht. Graag en gedaan. ik wens je veel succes met het... Uh, met de belangenbehartigen voor alle instituten... en voor al het leerzame werk wat je promoot. Um, wij zijn zometeen bij u terug. U kunt al bellen 0800 1121 of mailen kazeluna.ncrv.nl. Tot zometeen. En we gaan er even uit voor het hoorspel De Molker.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 Maar waar gaat het over? Hij vreet je heus niet op, hoor. Zolang je das maar recht zit. <lacht> de zaken lopen gesmeerd voor de moker. Er is een Amerikaan die zaken met hem wil doen... en is een piepzaal om dat geld met pakken tegelijk binnen. En dat die Chinezen elkaar afknallen. Ach ja, dat moeten die Chinezen <lacht> weten. Ik en haar niet schelen. <lacht> en om eerlijk te zijn. Mij ook niet. Heren...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 dat huisje in de Hoe komen jullie daar nog vaker? Oh, een schattig kind. Ja, dat geeft een, een stukje prijsje voor gekregen. Een... Uh, ook geïnteresseerd in de machinebouw, net als Herman? Herman? Ja, Susanns hm? oude heer. Ja, zo oud zijn ook niet. Nee, geen uh, machinebouw. Oh, die wijn is lekker. Oh, gerookte zalm. Ik krijg zin in een flink stuk leverworst. Hoe lang blijven we hier nog, Suus? We zijn er net.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 Ja, hier. Regelrecht die gracht in. Stomme klootzak. Gat voor domme. Gaat het, meneer Pruis? Hè? Gaat het? Ja. Nee, gaat wel. Kijk eens, heb je de mij. Nou, en daar ben ik, hè? Hup. Hallo, Johan van Bruggen. Freddy Pruis. Je studeert toch sociologie? Hé? Nou ja, dat vertelde mijn vrouw net. Viendje. wil altijd weten wat mensen doen. Dat is ook belangrijk natuurlijk. Ah. Je moet weten wat voor vlees je in de kuip hebt. <laughs> yeah. En later? Bij je vader in de zaak? <laughs> Bij mijn vader in de zaak. Ik had begrepen dat je vader ook in zaken was. Van Suus. Welke even? Wat is zijn line of business? The line of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 Wacht nou, hé. Hé, waarom moet je nou zo boos? Hallo, hé. Hey. Hé. Hey. Nou, de pigal loopt goed, Ted. Oh. Ik moet John af en toe al een beetje controleren, maar oh, er komt genoeg binnen.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 Misschien zit ik wel te veel op zijn nek. Wat denk je? Ja, ik weet niet. Hm? Nee, toch is het geen kattenpis van Piep -show. Kijk, als je aan begint, dan denk je altijd heel simpel. Een paar meisjes, een paar hokies, van die guldenautomaten. Klaar is, Kees? Nou ja, klaar komt, Kees. <lacht> Ja, dat is toch een heel gedoe, hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Soms denk ik gewoon, ik haal er mee op. Weet je dat? Stop hè? Ja, gewoon. Alles verkopen. Je hele hap. piepshow, café, die pandjes op de Achterbrugwal. Dan is er weer dit, dan is er weer dat. Ja, gewoon die hele zooi verkopen. Geld op de bank. Misschien naar huis hier, ergens op het platteland. Een Beetje rentenieren. Ik ben toch ook geen dertig meer. Ik ben zelf thuis met gereed, een kopje koffie drinken, kijkje lezen... een beetje tv kijken, s'avonds een boggeltje. En dan? En dan. Oké, okay. ja. iedereen staan blijven. Hey. Okay. hey jij daar, blijf je staan. Goed, laat de papieren maar eens zien. Portemonnee gerold, alles kwijt. En hij? Ja, goed, Jart, Hennaar. Jezus, zijn er wel veel. Vind je nog steeds zo vreemd? Altijd aanmerkingen op de leiding? Effectief is het wel, dat moet je toch toegeven. Hmm. En zij, Nina? Heeft ze wel een paspoort? Nina, goed, Zo, hè? Zo, Lizzie, gaat het een beetje? Het is hier nou tenminste een stuk warmer met dat kacheltje.